Tot en met 3 maart in het Muziektheater Amsterdam. Bestel nu kaarten via hetpalet.nl. Wel boek wordt Managementboek van het jaar. Kijk voor de 6 nominaties op managementboekvanhetjaar.nl. Managementboek.nl, de beste boekensite en meer.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 Het is 3,5 over 9. Er ging dit weekend iets mis bij shorttracker Shinky Knecht. Terwijl hij al aan het juichen was, verloor hij alsnog de wedstrijd. Samen met Erwin Wennemar praat ik met hem. Overigens heeft hij ook goud gewonnen. Laat ik dat er wel even bij melden. Niet onbelangrijk. Uh, Popdiva Whitney Houston die overleed afgelopen weekend. Je zal het ongetwijfeld gehoord hebben. Straks hoor je Arjan Timmermans, die in hetzelfde ho hotel was waar Whitney overleed. Um, waar ze aan overleden is, is nog onduidelijk. Maar ze gebruikte veel medicijnen en drugs. Alhoewel ze dat zelf niet zag als verslaving. Ik like denk of myself addicted. I like to think of I had a bad habit. Die kan worden broken? Ja, we're dus. En de bende van Nijvel die is weer in het nieuws. Justitie heeft een nieuw spoor gevonden. Maar welke misdaden pleegde deze bende ook alweer in de jaren 80? Today's topics. Dat is allemaal al zo, maar eerst today's topics met Luc. Yes, met eerst nummer 5. Er was eens een Nederlands kampioenschap. Gewichtheffen in Assen. Dit weekend, 2012. Het had zo mooi moeten worden voor het eerste Nederlands kampioenschap gewichtheffen in Noord-Nederland. Maar er ontstaat een probleem hier in de opwarmruimte. Want om een NK gewichtheffen te kunnen organiseren heb je eigenlijk drie dingen nodig. Gewichten, gewichtheffers en een ruimte waarin je kan gewichtheffen. Nou één keer raden wat er niet klopte. En zoals je ziet uh, dan gooit hij gewoon dwars door de vloer heen. Het is een zwevende vloer. En dat is wel hout, maar dat zijn gewoon rubberen tegels. En dit zijn nog een zware kindergewichtjes. Ja, kindergewichtjes die bestaan uit een bezemsteel met aan beide kanten een bungelend kind. En tijdens de wedstrijden worden die kinderen dan steeds groter, groter tot aan pubers aan toe. En echte toppers die tillen zelfs kinderen met obesitas op. En ja, en dan heb je dus wel een stevige vloer nodig. kopzak is uh, 160 tot 180 kilo uh, en uh, nou, dat, uh, dat kunnen we niet aan. Uh. Dus we moeten... Uh... Ja, helaas uh, het toernooi beëindigen. Ja, en dus ging het NK niet door daarin in Drenthe, tot groot verdriet van de organisatie... die het toernooi tot in de puntjes had voorbereid op dat ene kleine dingetje met die vloer Een week of zes intensief mee bezig geweest met een heleboel vrijwilligers. En uh, we hadden hier grote verwachtingen van ja, dan gebeurt je zoiets wanneer het NK nu wordt gehouden, is nog niet bekend. We gaan naar de Grammys, die uiteraard geheel in het teken stonden... van de dood van Whitney Houston. Een avond eerder overleed ze uh, omdat ze een Grammy te veel op had... in een badkuip. Er was groot applaus voor Whitney. Ze was te zien op oude beelden toen zij Grammys won. En bekende sterren van nu zongen nummers van haar, zoals hier, Jennifer Hudson. Ja, een momentje stilte. En door. Want er werden ook prijzen uitgereikt. Adele er zes. En je zou het bijna vergeten, maar er werden ook prijzen uitgedeeld. Adele was de grote winnaar. Adele kreeg de prijs voor single van het jaar, Rolling in the Deep. En voor het beste album, 21. De Foo Fighters wonnen de prijs voor beste rockalbum. En traden ook op. Net als Rihanna. Ja, tering vals natuurlijk. Maar goed, wat geeft het? Zo meteen praten we met onder andere Guus Hoogaerts door over de dood van Whitney Houston. We gaan naar uh, nummer drie en daarvoor gaan we helemaal naar Friesland. Oh, Goedemiddag. Goedemiddag, Marco van Basten, de nieuwe trainer van Sportlap Jereveen. Dat werd op dit tijd verteld op een passenconferentie in het abel stadion. Dat is net niks. De man die het ze San Marco nemen. Ja, Marco van Basten wordt dus de nieuwe trainer van SC Heerenveen. San Marco, we gaan naar de persconferentie. Ja, de persconferentie is in de tijd... Uh, kijk, twee Ik maak wat flusteren. Want door uh, de but prik ik dus Marco van Basten. Die is op dit stuit op het hut. Dus ik liet hem even maar luisteren. Nou, wat ik net al zei, de gesprekken die waren uh, goed en uh, constructief. En het gaf vertrouwen. Uh, ik vind Herenveen. Uh, uh, ja, een mooie club. Ik heb net ook in het stadion gekeken. Als het leeg is, is het stadion nog mooier. Nou, dat komt er goed uit, want Herenveen speelt regelmatig voor een leeg stadion. Het is toch best ver, dat Friesland. Dat hebben we vorige week al een beetje gemerkt. Van Basten tekent voor twee jaar in Herenveen. Marco, hoe typeer jij deze club? Hoe is deze club typeren? Uh, een mooie, uh, sportieve, gezonde club. Uh -huh, uh -huh. En wat zijn de ambities? Wat binnen de ambities? Nou ja, ze begrijpen ook dat we gewoon uh, ja, met het materiaal wat er is... ...zo goed als mogelijk natuurlijk willen presteren. Ja. En ben je bang dat er ook spelers... Ja, de vraag is, ik kan alleen ja, wel even ja, onderbreken. of je bang is of de spelers ja, volgen. Nee, dat is zo. Ik denk dat je ook wel je trots kan zijn... ...als de spelers op een goede manier verkocht zouden kunnen worden. Ja, korte antwoorden, duidelijk verhaal. Van Basten trainde eerder bij Ajax... ...waar je voor miljoenen spelers aan, spe uh, miljoenen euro's aan spelers kost. En dat gaat nu niet meer natuurlijk. En Van Basten weet eigenlijk ook wel waarom. Ja, nee, goed. Hier zijn ze ook uh, realistisch. Ja. En wat ook wel leuk is, de afgelopen weken heeft Marco ook al wat lesjes Vries gehad. Nice het is heel leuk om te zien dat er veel enthousiasme in de crowd hier is. En het is een big club. Ja, het is een grote klap voor ons allemaal, zegt hij daar. Op twee dan, een klein stapje van Friesland naar de gladheid. Na een week lang geglipper op de tochtroute lag er vandaag 15 centimeter ijs op de snelwegen. Nou, uh, we zien uh, toch dat uh, de gladheid op zeer uitgebreide schaal voorkomt. Uh, en met het alg op, uh, op de ochtendspits uh, hadden wij de behoefte... om toch wat nadrukkelijker te gaan waarschuwen... voor, uh, voor de weersituatie op dit moment. Dus vandaar die, uh, de keuze om... Uh, nou, ongeveer een half uurtje geleden over te gaan naar code rood. Ja, dan denk je misschien: wie is dat eigenlijk, die code rood? Nou, dat is dus een waarschuwingskleur, hè, omdat het glad is. Nou, als je op dit moment op de, de naar kijkt, dan zie je hele kleine echootjes over het land uh, trekken. Dus dat zijn kleine gebiedjes waar regen of motregen uitvalt. Daar is het even glad. En dat rechtvaardigt dus ook uh, de omschakeling van Oranje naar rood, die nou, verradelijkheid. Aan het einde van de ochtend was de gladheid weer voorbij. Uiteindelijk viel het aantal files al mee. En dan op nummer 1, dat is dan nog de bommelding op Schiphol vanmiddag. Ja, we hebben een bommelding binnengehad uh, in de Gedeelte van Terminal 1 en 2. Dat betekent dat we meteen de protocollen zijn gestart en dat we een gedeelte hebben ontruimd. En onze eerste prioriteit was om alle mensen daar weg te halen. Uh, we nemen natuurlijk deze melding weer zeer serieus. En uh, op dit moment doen we daar een onderzoek uh, met de Marshall Een man zat op de wc boven terminal 1 en 2 en riep dat hij een bom had. Passagiers werden toen zo snel mogelijk opgeroepen die terminals te verlaten. En het oproepen dat ging in het Nederlands, maar ook in het Fries. This area will be clean, na een tijdje is de man aangehouden door de marge Ik kan zeggen dat de verdachte zojuist is aangehouden. Een uh, betrefte man, hij had zich verschanst boven terminal uh, 1 en 2 uh, in een toiletruimte. Is hij aangehouden na een gesprek met de onderhandelaars of door uh, die speciale eenheden van de BSB? Ik wil daar nog niet te veel over zeggen. Je hebt al gezegd dat hij een bom bij zich had. Heeft u die bom ook gevonden daar? kan ik nog niet te veel over zeggen. Ik wil eigenlijk nog niet zoveel zeggen. Behalve dan dat de man is aangehouden. Dat het in die zin goed is afgelopen. Ik ben in ieder geval blij dat ik u kan mededelen dat de marché hem heeft aangehouden. Ja, Kortom, de man is dus aangehouden. Door de bommelding waren er wel vertragingen op Schiphol. Ja, maar gewoon rustig blijven. Dat is het allerbelangrijkste. Hè? Niet in paniek raken. Het is goed dat ze hem gepakt hebben. Dus ik hoop dat we er nu zo door kunnen. Dan is iedereen ook weer tevreden. Zo werkt dat dan. Hè? Ja, ja. Dus waar gaat de reis naartoe? De reis gaat naar Athene. Ja, mooi Athene. Deze tijd van het jaar. En door die bommelding ben je ook meteen goed voorbereid op de situatie. daar. Tot zover <laughs> het nieuws van vandaag. Morgen is er weer een nieuw deze to topics. je dankjewel. Ja. Gaan we naar het ABN amro Tennis toernooi Marcella Mesker 7-6, 2-1 voor Jesse Hoetagaloon tegen de Kroat Ivan Lubicic. Dus dat is een prettige score. Tweede set, nog geen uh, breaks. Houtagaloon kreeg in die vorige service-game van Lubicic wel een breakkans, maar goed eentje. Uh, dus het is nog even afwachten wat er gaat gebeuren. Je verwacht natuurlijk nog wel wat van uh, de tweevoudige finalist Lubicic. Zeer ervaren, maar goed, hij is niet meer de jongste, wordt 33 dit jaar. Uh, speelt niet meer op uh, de top van zijn kunnen, dus wie weet wat erin zit uh, voor Jesse Houtagaloon. We krijgen nu hier uh, Hawkeye in actie. Nou, uh, die service die was uh, bovenop de lijn, dus een uh, missertje van de lijnrechter. Wat is dat uh, Hawkeye-systeem toch fantastisch in de tennissport? Zouden ze toch bij het voetballen ook eens moeten invoeren? Er zijn nooit meer klachten bij de spelers. Het gaat altijd eerlijk. En vooral op die belangrijke momenten hebben de spelers een kans om uh, ja, dat punt nog uh, terug te pakken. Een uh, totale mishit hier van uh, Lubicic. Uh, onder in het net. Ja, onbegrijpelijk. Misschien dat die voeten toch niet meer zo uh, losjes zijn als vroeger. En dat wordt 15.30. En wie weet komen er weer kansen aan uh, voor Hoetagaloon. Laten we nog even kijken of die op uh, breakpoint komt. 15.30. 30. Die eerste service van Lubicic over het algemeen uh, heel, heel hard. Tegen de 200 km per uur. Dat is ook zijn wapen. Maar die gaat nu uit. Dus uh, een tweede service. Lubicic zweet als een otter. Op dat kale hoofd van hem met die haarband. Het ziet er uh, apart uit. Tweede service. <laughs> de return van Hoetegaloen is goed. De voorhand Hoetegaloen. Hij speelt wat losser, maar die gaat net te ver. Nou ja, dan wordt het uh, geen breakpoint. Wordt het 30 gelijk. We hebben dus nog even te gaan. Maar het uh, gaat goed. Hoetegaloen, 7-6, 2-1, 30 gelijk. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Straks meer tennis, maar eerst wat anders. Dit is de bekendste criminele organisatie van België, de Bende van Nijvel. En er lijkt nu een nieuw spoor in het onderzoek naar deze bende. Vorige week werden er 21 huiszoekingen gedaan. Nou, iedere dag duiken we in BNN Today de geschiedenisboeken in. Want waar kennen we de Bende van Nijvel ook alweer precies van? Marlini Vaassen, die is onze eigen crime-redacteur, die weet dat. Marlini, goedenavond. Goedenavond. Ja, even, even terug in de tijd. Begin jaren tachtig was het. Toen uh, werd ja. België opgeschrikt door deze criminelen. Wat deden zij? Ja, de Bende van Nijssel dus. Uh, ze is ook wel bekend als de Dolle Schutters van Waals-Brabant. Uh, inmiddels de bekendste criminele organisatie die België ooit heeft gekend. Uh, het begon allemaal minder erg. Het begon onschuldig met bijvoorbeeld een diefstal van een geweer, hier en daar een overvalletje. Maar op een gegeven moment werd het toch wel een stuk gewelddadiger en begonnen zich bezig te houden met roofovervallen, carjacking, inbraken en dan vooral met heel veel geweld. Ja, en het rare is dat er nooit echt hele, enorm waardevolle dingen zijn buitgemaakt, hè? Nou ja, dat is het meest bizarre, want uh, in 1983 werd uh, het magazijn van een supermarkt in Nijvel overvallen. Daar houden ze hun naam ook uh, aan te danken. Mm -hmm. uh, en dan zou je denken, ja, dan zou die buit heel wat geweest zijn, maar het was slechts wat koffie, want sterke drank en uh, Belgische marines. Um, maar de prijs waren drie mensenlevens, uh, en een man en een vrouw die per ongeluk getuige waren van de overval en uh, een agent die uh, in de buurt was. En uh, dat was dus heel vaak zo. De buiten stond soms zelfs uit uh, wat thee, wijn, een paar borden die ze uit hun uh, kroeg jatten. Uh, maar ja, uh, er moesten wel heel veel mensen voor wijken ja. en uh, dat zorgde ervoor dat er enorme paniek uitbrak in België. Want ja, mensen ja. die zonder emoties zo'n enorm bloedspoor achterlieten, uh, ja... Ja, en toen, toen leek het of ze even weg waren in 1984, maar dat was niet zo. Ja... Ja, van zover bekend was ze Bende in ieder geval toen niet actief. En uh, iedereen had eigenlijk een beetje opgelucht adem. Maar in 1985 sloegen ze eigenlijk harder toe dan ooit. Uh, in september 1985 richtten ze echt een enorm uh, bloedbad aan. En uh, ze hadden hun strategie veranderd. Ze gingen namelijk nog heviger te keer als anders. Uh, op het moment dat ze een, een, een uh, parkeerplaats van een uh, supermarkt opreden, begonnen ze al met schieten. En, en ja, er vielen dus nog veel meer doden dan daarvoor. Um, bij deze overval in september acht doden. En, uh, een tijdje later ook nog een keer acht doden. En, ja. Uh, ja, ze ze gingen gewoon in de achterbak zitten uh, met een riot gun en, en bleven maar sturen. En uh, dat leidde tot uiteindelijk 28 doden en uh, 40 gewonden. En nooit zijn de daders gepakt? Nou ja, en daarna is er dus nooit meer iets van ze genomen. En er zijn echt zeven onderzoeksrechters die zich ermee bezig houden. Hebben. Ze hebben enorm veel archiefkasten met materiaal, heel veel aanwijzingen. Maar ja, niemand weet precies wie ze zijn geweest. Uh, nou, ze hebben een idee, hè. Dus een harde kern van drie personen waren dat. En, uh, Reus, dat was de lange man die de overvallen leidde. Je had de moordenaar, dat was degene die de meeste moorden pleegde. En je had een oudere man die uh, vooral als chauffeur, chauffeur fungeerde. Mm -hmm. uh, maar goed, ja, was dit nou echt de bende? En, en wie hoorde daar nog meer bij? Misschien allemaal wilde geruchten, dat het uh, uh, misschien politieke motieven waren, dat ze wel heel veel angst wilden zaaien, of dat het misschien extreem-rechtse terroristen waren, nou, dat ze zelfs banden zouden hebben met de FBI of de Belgische politie. Ja, niemand weet het dus. En nu zijn er dus aanwijzingen nou ja, dat, dat, de richting de mogelijke daders. Ja, nou, ze zijn nu weer uh, op zoek naar het spoor uh, van de extreem rechtse kant. Maar uh, ik sprak vanmiddag een uh, journalist uit België... en die geloofde volgens mij niet allemaal meer in. Uh, die zei, ja, net zoals jullie vorige week de LT-Kort hadden... zijn wij ook bezig geweest met de kou. En dit is eigenlijk al langs gegaan. Dit is het zoveel voor spoor Het zal wel. En uh, ja ook de man Eddie Vos, die, de, de, de, de regisseur die hier altijd op zat... 17 jaar geloof ik, uh, die is onlangs opgestapt. Dus ja, de Belgen geloofden volgens mij niet allemaal meer in, maar het zou, het zou een goed lichtpuntje voor je zijn als deze hele grote zaak toch nog een keertje opgelost gaat worden. Nou goed, er zijn in ieder geval 21 huiszoekingen gedaan en uh, daar horen we nog wel iets over of dat iets heeft opgeleverd. Dankjewel, ja. Malinie Vaassen. Graag gedaan. Radio 1, de Today. Shorttracker Shinky Knecht die kwam juichend over de finishlijn en toen uh, bleek dat hij net iets te vroeg had gejuicht. Hoe kon dat nou gebeuren? Dat ga ik hem zo vragen. Samen met Erwin Mennemars. Here's Jason Mraz. I won't give up. When I look into your eyes It's like watching the night sky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 Even if the skies get rough I'm giving you all my love I'm still looking up Jason Rez, I won't give up. Het is maandag en dat betekent sport met Erben Willemars. Erben, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. We moeten even over hebben dat jij mij net in, jij zat in de auto ja. en toen hoorde je mij praten over, over een Bas en een en dat ik zei dat het toch een beetje een soort van degradatie is... na uh, het ja. superspitch en, ja, en dan Bondscoach en dan Ajax. Het zijn twee dingen. Ja. Een uh, Heerenveen is natuurlijk een, een hele grote club. Ze staan gewoon derde in ja, de, de competitie. Ze staan boven Ajax. Dat, dat, ja, is, dat ja, ja, is een ja, beetje ja. jouw ja. referentiekader. Ja. Dus het is geen minderwaardige club. En in de tweede plaats is het een hele mooie keuze van hem. Want hij is natuurlijk bondscoach geweest. En dat vond hij natuurlijk wel leuk. Maar daar kan, hij is je waarschijnlijk achter gekomen dat, dat er zoveel mensen zijn... die ook nog invloed willen, uit, willen uitoefenen op zo'n groot team... Uh, dat vond hij eigenlijk ook niet echt leuk. En nu heeft hij een club die hij echt naar zijn hand kan zetten. Dus de, de, nu, nu kunnen we echt een keer zien... wie is Marco van Basten... En en hoe is al, hij als coach? En heeft ja. hij ook dat de tijd om, om, om daarvoor te groeien? En als hij dan zoveel, zoveel ervaring heeft opgedaan hier als, uh, als coach van, van, van Herenveen dan, uh, dan gaat hij zo meteen gewoon naar AC Milaan of hij wordt, wordt nog een, keer, nog een keertje bondscoach. Ik vind het echt een super stap van ja? hem. Ja. Ja, okay, en zo. ook voor Herenveen, want Herenveen, dat dat, die, die hebben ook wel een persoonlijkheid nodig. En ik denk dat Marco zeker een persoonlijkheid is. Ja, en hij is nuchter schijnt het. Nou, dat past er goed bij. Ja, en, ja maar dat is allemaal zo, zo, van... zo, allemaal, allemaal, allemaal zo, allemaal zo geneuzel. Je moet gewoon een goede persoonlijkheid <laughs> hebben. Je moet een sterke leider zijn. En ik denk dat Marco echt wel weten wat hij wil zo meteen. Goed, nou, dat okay. dus. Dat heb ik even recht gezet. Ja. Niks degradatie. Nee. Um, nou ja, de toch. Nou, ja, we gaan we er we toch op? Op? Nee, ja, nou, het is wel even... Ben je er een, een beetje overheen? Nou, het was echt wel een klap vorige week. En het is, uh, ik ben er wel een klein beetje overheen. Maar we hebben het afgelopen weekend nog heel mooi geschaatst. Ik heb, uh, ik heb onder andere de Holland-Venetische Tocht gereden. Ja. En dat is dus echt een wedstrijd. Die is ongelooflijk. Je hebt dus de toch, Maar als dan de toch niet doorgaat, dan heb je nog altijd de Holland-Venetische Tocht. En er uh, was, was, was een wedstrijd, dat was met 200 man daar door die hele kleine slootjes bij Giethoorn, bruggetjes door. We moesten klunen. Nou, ik heb geklunt het was echt geweldig. Moest op een gegeven moment moesten ook klunen onder een bruggetje door, want er was, het was er, dan, er was niet voldoende ijs. Maar er moest geklunen worden, dus je moest bukken en je moest klunen. En dan kwamen we met 200 man kwamen we op een slootje af. Het liep in een trechter en ik, en ik dacht van, op een gegeven moment, ik zat helemaal achteraan. En ik dacht, ik moet eigenlijk nu naar voren toe, want als ik achteraan sluit, dan kom ik nooit meer voorin. Dus ik, ik ben er gewoon langs heen gereest, maar ja. dan kon ik niet meer remmen. Dus ik ben gewoon als het ware vliegend oh, door, die, door, die, door, door, door, door die tunnel heen gaan. En dat was echt fantastisch. Het waren echt cowboyacties. Het was, dat was eigenlijk, de, eigenlijk het, het, het, het nieuwe schaatsen. Het is een beetje het crashed ice skating, wat, wat er in Valkenburg was, ja. maar dan gewoon in Giethoorn. Dat is helemaal iets voor jou, dat hoor. Dat was echt iets voor mij, ja. ja. Dus dat ja. heeft het goed gemaakt. Ja. Ja, ze heeft, heeft zeker wel eens goed gemaakt. Nou, mooi, mooi. Ja. Oké, okay, ja. Nou, laten we het over uh, iets anders hebben, namelijk over shorttrack. Track. Ja. Afgelopen weekend was in Dordrecht uh, de Wildbeker shorttrack, um, waar de mannen het heel goed hebben gedaan. Hè? Goud op de aflossing. Maar tijdens de finale van de 1000 meter... afgelopen zaterdag, toen gebeurde er iets raars... Um, bij ja. Europees kampioen Shingi Knecht. En daar hebben we een fragmentje van. Luister even mee, want wat was het nou het geval? Hij dacht dat hij gewonnen had... Maar hij juichte iets te vroeg en werd op dat moment dus ingehaald. Shinky Knecht op weg naar een overwinning. Hij juicht te vroeg. Guillaume Bastille verrast Shinky Knecht en doet het licht uit in Dordrecht. Wat een verrassende zegen en wat een stomme manier... om een overwinning weg te geven van Shinky Knecht. Hij klapt, hij juicht, maar hij doet dat voor de Canadees. Ja, goede avond Goedenavond. Goede avond. Allereerst wel gefeliciteerd met de fantastische overwinning op, op, de, op, de, op de relay... Maar ja. dit was wel een klein beetje dom van je, hè? Ja, dat is zeker dom, ja. Wat gebeurde er eigenlijk? Wat zei je? Wat, wat, wat gebeurde er? Nou ja, ik uh, keek met een rond te gaan op het... Uh, nou, er hangt een scherm in de, in de, in de ijsbaan. Mm. En uh, die hangt op een kop van de baan. Dus met nog een rond te gaan keek ik erop en toen dacht ik dat ik... Oh ja, ik lag drie meter voor. Ja. Maar ik viel echt uh, gigantisch stil op het, uh, het rechte stuk voor de finish en... Uh, en toen dacht ik op de finish niet meer aan dat, dat, dat ze me überhaupt nog in kon halen. Ja, maar Shinky, dus... hoeveel wedstrijden heb je nou gereden in je leven? Nou ja, heel veel. Maar dit is me nog nooit overkomen. Echt niet? Nee. En, en, en, maar, maar, maar is je coach ook niet ongelooflijk kwaad op, op je geworden? Nou, ja, heel even. Heel eventjes, waar? Heel ja, even ja. wel. Nou, als ik je coach was geweest, had ik je echt gewoon dat, dat, dat stadion uitgeschopt hoor. Ja, maar dat kon niet, want dan moesten er erna meteen weer door. Hè? Het, uh, oh. het was niet het einde van de dag. Wat, wat zei je coach? Nou, hij zei, uh, hoe kon je dit <laughs> überhaupt weggeven? Ja. En, zei, wat, ja. en wat? En wat jij toen? Ja, ik, ik, ik zei, ja, ik dacht dat ik er al was, maar uh, niet dus. <laughs> ja. ja, dat vind ik wel grappig, want, want, want nu ook weer, er eigenlijk weer heel erg nuchter over, of niet, Sinky? Ja, nou ja, ik was na vijf minuten eigenlijk alweer vergeten. T wel, ik, ik, ik las dat die bondscoach <laughs> las ik die die uh, die schreeuwde bij het ingaan van de laatste ronde dat je dat je hard moest aankomen, maar het publiek ging zo hard te, tekeer dat je het gewoon niet hoorde. Nou, inderdaad, de coach. In zo'n uh, ambiance met, uh, met het publiek erbij hoor je het bijna niet. En dan gaat het eigenlijk alleen maar met gebaren. En, uh, ja. ja Ik keek wel, maar ik hoor hem niet. Wat ik nou echt zo grappig vind, want, want nu ben je weer die, die, die echte nuchtere Fries hè. Maar op het ijs ben je volgens mij best wel een klein beetje een opvliegend mannetje. En daar hebben we een heel leuk fragmentje van, van, van, van bij de kwalificatie van het NK. Maar dan, dan gaat het even mis en dan, uh, dan zeg je dit tegen de, te tegen de scheidsrechter. Maar dan gebeurt er dit. Snecht wordt meegenomen in de val van Björn Posma. En hij is woedend. Björn lag al voor de kopblad. Hij lag al voor de kopblad. Je kent de regels er niet dan? Hij ligt al voor het kopblad. Godverdomme. <lacht> dat was lekker. Ja, dat was lekker, Shinky. Maar hoe kan het dat je dan een totaal andere persoon bent op het ijs? Ja, nou ja, dat... Uh... Kom denk ik want ik altijd, uh, het enige wat ik wil is winnen. En uh, ik wil slecht even mijn kan, Dus daar komt het allemaal door, denk ik. Dat komt allemaal, En daar schaam je, je ook niet voor? Nou ja, soms wel een beetje. Ja, maar ik... ja, dat uh, gebeurt dan hè? Ja, dat moet je absoluut doen. Want ik hoorde ook vroeger, vroeger als kind was je echt een beetje de schrik van Thialf, of niet? <laughs> nou, dat weet ik niet, maar dat valt wel iets mee, toch? Valt u, ja, ik weet het niet. Dat, dat, dat, uh, hoe was je dan als als als kind in Talf? Nou weet niet, ja. Ik denk misschien wel heel vervelend, maar dat uh, kunnen alle kinderen zijn toch? Ja, ik heb zelf twee kinderen die kunnen ook erg, erg, erg vervelend vinden ja, zijn. Ik, ik las dat uh, jouw bondscoach, Jeroen Otter, uh, Shinky, ja. die heeft jou wel eens vergeleken met Erben. Ja, inderdaad. Nou, dat vind ik dat vind, ja. ja, wat moet ik daar nou eigenlijk van zeggen? Ja, ik, ik, ik herken het wel. Want toen ik de open namen, dit, dit, dit, dit, dit, dit itemje hoorde, uh, Sven Kramer, die wees mij, wees mij hierop. Erg, je moet even kijken op, bij de NWS. Daar staat een itemje. Shinky die is, die is gedisqualificeerd. Ja. Dat vind jij zeker leuk. Dat ben ik ben hier te gaan luisteren. Ik lag, ik lag echt helemaal in een deuk toen ik het zag. Want ik vond het eigenlijk dus, Ik vind het echt prachtig. Want hier gaat het om. Sport is emotie. En dit is echt de echte emotie van iemand die gewoon keihard hard wil winnen. En ik vind dat je dat best mag, mag laten laat zien. Dus ik ben eigenlijk hartstikke trots op je. Oké, okay, nou, dat vind ik mooi. Maar ik ben alleen trots op je onder één voorwaarde. Dat je bent daarna heb je, want je was heel kwaad op de scheidsrechter. je hebt nog een deur kapot geschropt, erbij naar buiten gegaan. En erbij de, bij je, maar heb je na afloop, toen je dacht van nou weet, je, de, de, de, de spanning is uit de wedstrijd. Ben je toen ook wel even teruggegaan naar die strijdrechter en zei van nou, het was toch wel een klein beetje overdreven, deze, deze reactie? Ja, nee, natuurlijk. Mijn excuses allemaal aangeboden aan iedereen. Dus dat is al prima opgelast. Dus, uh... Kijk, keurig opgevoed. Ik, la ja, ik la las goed. je, Schenkie, dat uh, uh, vroeger als kind, nog even daarnaar terug, dat het bestuur je veel te britaal vond en dat niemand zo vaak gedisqualificeerd werd als jij. Nee, dat was in het begin zo, maar ja, ik denk dat je van fouten moet leren. En uh, oh. ik nu op het moment een van de beste uh, passeerders van heel Nederland. Dus uh, ja. ik heb er enorm van geleerd. Maar ik denk juist eerlijk gezegd, meer uh, dankzij je karakter. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat is ook de grootste, de, de, het grootste probleem met, met, met, met topsporters in, in het algemeen. We willen ze allemaal uh, als, als, de, als, uh, als de ideale schoonzoon maken. Maar het gaat om winnen en verliezen. En dat zijn juist de excessen die juist iets. Extreems kunnen. en dat uh, Dus je moet het wel temperen, je moet het wel controleerbaar maken... maar je moet niet zorgen dat, dat, dat de karakter weggaat. Ik denk dat Jeroen Otter dat heel erg goed, mm. uh, goed, uh, goed, goed aanvoelt. Maar heb jij, heb jij dat wel eens zoiets gehad, Erben? Dat je uit, uh, echt explodeerde van woede of ben ik wel eens, frustratie? Nou, ik heb één keer gehad, dat was tijdens een wereldbekerwedstrijd... en toen het was voor mij een kwalificatiemoment en toen, en toen viel ik. Maar ik wist dat ik heel erg goed was. Maar ik viel op een punt... En daar stond toevallig de, de, de selectiemannen stond, stond daar. In, die, in die bocht. Dus waar ik viel, ik stond op. En toen ben ik zo. Ben ik bijna over de boarding heen gesprongen. Dat <lacht> dus ik zeg, Ik wil een herstad. Ik wil overnieuw laten zien hoe goed ik ben. En ik heb het gewoon. gewoon dus ik heb het, ook gewoon, ik heb het ook, gewoon, ook gewoon gekregen. In de Wereldbekerwedstrijd, tien minuten later, mocht ik gewoon alsnog een, een, een extra ritje rijden. En, uh, en ik heb me alsnog geplaatst. Omdat je dat zei dus? Omdat, Omdat ik je dat zei, je... ja. Dus ik vind dat het karakter, dat de karakter moet, moet je houden. En als je dat goed kunt, kunt kanaliseren, dan, uh, dan word je op een gegeven moment echt een grote, Sinky. Ja, nee, dat hoop ik ook. Want <laughs> jij bent ja. natuurlijk wel het, het boegbeeld van, van, van, van het Nederlandse shorttrack, of niet? Ja, nee, zeker. Ja. Sienki, heel veel succes. Wat uh, is de volgende stap? Nou ja, ja over drie weken het WK in Shanghai. Ja. En dan? Dan zijn we klaar. <laughs> ben, jij, zijn we ben, klaar? ben jij bang voor die, voor die Koreanen? Nee hoor. Echt niet? Nee hoor. Oké, okay, nou, heel veel succes jongen. Ik denk ja, dat dank we... je dankjewel. Je bent niet echt een hele grote prater hè, Shanky. Nee, niet echt, Maar nee. <laughs> <Nee, laughs> je kunt het verrecht goed schaatsen jongen. Ja, dank je dankjewel. Maar er ligt ook een airman aan mij, dan moeten we maar niet zo veel gesloten vragen stellen. <laughs> Shanky, dankjewel en heel veel succes. Alsjeblieft. Marcela, hoe is het daar in Rotterdam? Ja, het is klaar joh. Jesse Hutegaloon wint van Ivan Ljubicic. En wat ging dat snel opeens op het tent. Hij serveert het gewoon op laf uit. Nou, en dat is knap hoor. Want uh, zo'n laatste game, en hij staat toch tegen Ivan Ljubicic. Misschien niet meer zo goed als vroeger. Maar hij is wel de voormalig nummer drie van de wereld. Een man die ook in de halve finale op Roland Garros heeft gestaan. Een man die hier graag in Rotterdam speelt. Veel heeft gespeeld. Twee keer de finale heeft gehaald. En dan speelt Jesse Hutegaloon gewoon. Gewoon een goede wedstrijd. Eerste, wedst eerste set een beetje onwennig. Ja, typische eerste ronde, zoeken naar het ritme. Maar goed, hij pakt die tiebreak. En de tweede set komt hij losser, beweegt beter. En hij serveert het gewoon op love uit. En met zijn elfde ace uh, pakt hij het matchpoint. En verslaat hij dus Ivan Lubicic met 7-6, 6-3. Nou, dat vind ik een hele knappe overwinning hoor. Want hoe vaak is het bij Jesse Hoetagaloen toch niet geweest? Net niet. Mooie wedstrijd gespeeld, mooie slagen, maar dan net 7-5, 7-6 verliezen. En vandaag doet hij het gewoon, blijft cool, maakt het uit. Nou ja, ik denk een geweldige start voor de vier Nederlanders die hier meedoen bij het Amien Amro toernooi. En wie weet zet hij nu de toon. Hij begint in ieder geval met een Nederlandse overwinning. Knap gedaan, Jesse Radio 1. PNN today. Zometeen praat ik uitgebreid met muziekjournalist Guus Hoogarts. Goedenavond, Guus. Goedenavond. Over Whitney News, dan hebben we net, uh, die, die ook wel wat met sport had. Hè? Olympische Spelen, 88 zongs. Ze, ze heeft ook een tijdje een relatie gehad, of dan een dreigde relatie te hebben met een quarterback. Kijk, Klassik. Dat was voor Bobby Brown. Dat was voor Bobby Brown, was ze daar maar geweest, hè? Dan was er een sportieve. <laughs> ja, nee, daar gaan we het over hebben. Nou ja, vooral natuurlijk over haar muzikale carrière en ook over alle schappige rols. Tot zometeen. Radio 1, het NOS Journaal, met Marianne Achtman. De man die vanochtend op Schiphol riep dat hij een bom bij zich had, is een 40-jarige Rus. Dat heeft de marge laten weten. Hij kon zichzelf niet legitimeren. De marge wil verder niets over hem zeggen. Nog steeds lopen op Schiphol passagiers vertraging op, doordat we de vertrekhallen 1 en 2 vanmiddag vanwege de bomdreiging urenlang dicht waren. Zangeres Whitney Houston is volgens de politie in Beverly Hills... in bad gevonden met haar hoofd onder water. Ze was toen nog niet dood, maar al wel buiten bewustzijn. Houston werd uit het bad gehaald en kort daarna doodverklaard. Er wordt nu nog onder meer toxicologisch onderzoek gedaan... en de uitslag daarvan komt over zes tot acht weken. Wanneer de Amerikaanse zangeres wordt begraven is nog niet bekendgemaakt. De Nederlandse documentaire Justice for Sergei... is in de prijzen gevallen op het filmfestival van Berlijn... De documentaire van Hans Hermans en Martin Maat kreeg de Cinema for Peace Award. Justice for Sergei gaat over een Russische advocaat die de grootste belastingfraude uit de Russische geschiedenis ontdekte. De man overleed onder verdachte omstandigheden in een gevangenis. En dat is nieuws op dit moment. Exit Holland. Nog meer nieuws, maar dan uit Zweden. Dan hoor je elke dag in Exit Holland mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vandaag Hanna Zuring-Petersen, goedenavond. Ja, want wij hebben hier uh, het kuppensoepje om vier uur, als je een beetje uit je dip wil komen op je werk. Maar in Zweden is er een hele andere raasje ontstaan. Wat is het? Ja, er is iets, uh, zogeheten lunchpiet. Dus uh, tijdens je lunchpauze, dan in plaats van uh, boterhammetje, dan ga je naar een uh, discotheek. En dan uh, pik je snel iets te eten en dan ga je gewoon een uur uh, uit je dak staan gaan, lekker dansen. Ja, we laten het nu ook even zien op de webcam radio1.nl en dan klik je op de webcam. Uh, sta je met je collega's, sta je een uurtje gewoon helemaal uit je dak te gaan. Ja, het idee is dat, dat je inderdaad alle frustraties eruit kunt dansen en dat je gewoon lekker uh, helemaal gemotiveerd en energiek weer uh, terug naar je werk komt. Ja, het lijkt mij uh, superleuk. Ik, bedoel, ik hou enorm van dansen, maar er hoort voor mij dan ook wel een biertje bij. Maar dat neem ik aan dat je dat niet doet. Nee, nee, nee, dat kan echt niet. Uh, alcohol drink je alleen maar in het weekend. En dan ja. ook in uh, grote hoeveelheden. Maar uh, nee, dat is dus heel alcoholvrij. Wat ook heel, uh, heel vreemd is. Want normaal gesproken uh, zou je weet zweet niet zomaar uh, zien staan dansen. Ik bedoel, nee. dan moet het toch echt wel uh, een beetje aangeschoten zijn. Maar het is het lunchbeat, heet, dus dat doe je dus met je collega's. Is het niet ook een beetje ongemakkelijk? Um, ja, <laughs> ik heb het zelf nog niet geprobeerd. Maar uh, ik wil het wel gaan proberen. Uh, ik zag inderdaad uh, iemand op tv die, die had het gedaan en die had zich zelfs omgekleed want die wist ik word hier hartstikke zwetig <lacht> van en dan mocht ik zo weer mijn pak. Uh, ja. <lacht> dus, ja. ja, maar het is maar een uurtje dus, je doet het met je collega. Overigens, we zullen het filmpje ook even twitteren want het ziet er wel grappig uit. Uh, als je ons volgt BNN Today op Twitter dan uh, kan je het zien. En is dit nou een, een typisch Zweeds verschijnsel? Uh, nee, ik, ik denk het niet. Ik bedoel, spontaan uit je dak gaan en dansen... is niet iets wat, je, wat ik typisch Zweeds van noemen uh, in nee. tegendeel. Nee. Uh, wat wel typisch Zweeds is, is uh, dat werkgevers er alles aan doen... om werknemers het naar hun zin te maken. Uh, we hebben bijvoorbeeld... Uh, nou ja, je hebt vaak op werkplekken een massagestoel... of een, een bed waar je even een tukje kunt doen. Mm -hmm. uh, ze, vaak wordt lidmaatschap van je sportclub betaald. Uh, massage... Uh, je hebt lunchcoupons, waarbij de werkgever de helft van je lunch betaalt. Ja, ja. Dus ja kortom, in, in wij, Zweden uh, doen ze er alles aan om je maar goed te laten voelen. Ja. Ja, grappig hoor. Lunchbeat ja. dus. Een uurtje dansen samen met je collega's. En onderwijl uh, een boterhammetje aan binnenwerken. En jij ja, gaat het nog doen? Je hebt het nog niet gedaan, hè? Nee, ik denk inderdaad dat het misschien voor de volgende kick-off wel leuk idee is voor ons team om dat te doen. Goed. Hanna Zuring-Peterson, dankjewel. Oké. Okay. All the bend. Run on. Een, een comedy over zombies, oftewel een zombie. Ja, ik heb het ook niet bedacht. Dat is de film Zombibi die op dit moment in Tuschinski in première gaat. Dat is een bizarre film. Als je me niet gelooft, kijk even naar de trailer. Die twitteren we nu, BNN Today, en dan kan je ons vinden. En wij vroegen ons af, gaan die mensen nou voor de film naar de première, die BN'ers... of gewoon maar een beetje om gezien, gezien en, uh, zien en gezien te worden? Onze verslaggever Wieke Eschendal, die staat daar op de rode loper. Wieke, goedenavond. Dag Willemijn. Wie waren er allemaal bij uh, deze zombie?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 Ja, En die acteurs, prima. Maar had je ook een beetje dat ze, dat ze, het idee dat ze voor de film kwamen? Of kwamen ze toch echt meer voor de, voor de rode loper? Nou, ik heb eens even een beetje gepuild, inderdaad, waar ze nou precies voor kwamen. En ze deden een beetje voorkomen alsof ze natuurlijk voor die ontzettend leuke film kwamen. Alleen, uh, ik heb zo het idee dat ze eigenlijk gewoon weer een avondje een mooie jurk uit de kast konden trekken. En die uh, eigenlijk niks anders hadden doen op deze maandagavond. En uh, zoals Faya Laurens, uh, luister maar. Thuis met de kindje op de bank. Lekker mijn nagels en uh, Facebook, Twitter, YouTube en allemaal dat soort onzin wat je de hele dag doet achter de computer. Nou, dan was ik denk ik nu op dit moment op de bank. En dan was ik denk ik nu over. Ja, in ieder geval wel even tv gekeken. Want uh, dan, ik, er zijn net die kinderen naar bed. En dan uh, ja, heb je eigenlijk net anderhalf uur met je vriendin en dan stort je weer in. Vanavond had ik anders helemaal niks gedaan, want ik ben zo ziek als een hond. Wetenschap. Maar ja, mijn lelijke broertje doet mee als zombie. En ik denk, ja, dan ga ik maar kijken. Acteur in het veld uh, Gesport. Dan uh, ben ik naar de sportschool gegaan en had ik naar mijn wedstrijd gegaan. Dus het uh, is toch veel leuker? Zombies uh, schieten dan naar sport. Regisseert Erwin en Martijn van Zonbibi. Wat hadden jullie anders met jullie maandagavond gedaan? <laughs> we waarschijnlijk private practice gekeken. Ook een zombiefilm dat er ook heel goed dus Dat is voor mij allemaal. Wel iets met zombies dus. Ja, nou ja, God, het is momenteel onderdeel van mijn leven. Dus ja. ik kan het ook niet zomaar loslaten, denk ik nu. Uh, nu de film klaar is, mis je echt zombies. Want we hebben ja. natuurlijk ook hetzelfde film gemonteerd. Dus we zijn altijd bezig geweest met die zombies en die zombiebeelden. Dus wellicht is het dan wel, als we, als we nu volgende week thuis zijn, goed om een zombiefilm op te zetten. Ja, gewoon om, om langzaam af te kikken, zeg maar. Dat is wel, ik denk dat, dat wel nodig is, inderdaad. Dankjewel. Ja, Wieke, dus aan de Rode Loper van Zombibi. Het is een, ik zit een beetje naar het filmpje te kijken. wat we nu laten zien op radio1.nl op onze uh, webcam. Het, uh, <laughs> het is een aparte film, laten we het daarop houden. Wieke Eschendal, dankjewel. Ja, graag gedaan. Doeg. Bye. Bnm Today. Willemijn Veenhoven. Whitney Houston, daar hebben we het over. Ooit was ze bloedmooi en dan kon ze uithalen in wel drie octaven. De enige artiest is ze die zeven nummer één hits achter elkaar scoorde in Amerika. Afgelopen weekend overleed ze vlak voordat ze op een Grammy feestje zou verschijnen. Arjan Timmermans is de officiële blogger van de Grammys en muziekexpert bij CNN. Arjan, goedenavond. Goedenavond. En hier aan tafel muziekjournalist Guus Oogaerts. Goedenavond. Goedenavond. Guus. jouw praten we zo meteen verder. Maar eerst, uh, Arjan, jij zit daar uh, in, uh, in... Nou, zit je nog steeds in Los Angeles? Ja, ik ben ja. Ik ja. in Los Angeles. Dat ja, ja, ja. is logisch, ja. Jij was daar dus bij, um, um, bij dat hotel waar Whitney dood is gevonden. Want ondertussen was daar een Grammy-feestje aan de gang. Hoe hoorde jij het nieuws? Ik hoorde het nieuws toen ik op uh, de rode uh, ro uh, ro lopers sta. de red carpet van dat gala wat uh, in de Beverly Hilton aan de gang was... En uh, ik zag het op Twitter en uh, ja, het akelige uh, ironische aan het hele... Uh Gebeuren was terwijl dat gala bezig was op de begaande grond, lag Whitney dood op de vierde verdieping. Want zoals je net al zei, zou ze zij naar dat feestje gaan. Dus ja, uh, het was ja, een hele bizarre uh, gebeurtenis. Ja. Ja, want jij, uh, we jij... hebben het vorige week ook al even kort aan de telefoon gehad. Jij werkt daar, jij blogt officieel voor de Grammys. Jij kent al die artiesten, je hebt hele goede banden daar met iedereen. Je stond daar aan de rode loper ook om mensen te interviewen, artiesten. Um, hoe reageerden die al die celebrities? Nou, al die celebrities waren zeer in shock. Want uh, heel, veel, uh, heel veel van die artiesten die, uh, hadden het ook net gehoord wat er gebeurd was. Uh, ze waren zich aan het uh, klaarmaken om naar het feest te gaan. Of ze waren onderweg naar het feest toen ze het allemaal hoorden. Dus ze waren allemaal uh, ja, enorm in shock. Uh, er was ook, het was ook heel lastig om ze goed te interviewen. Want ze waren allemaal eigenlijk sprakeloos. En zeker op dat gala, wat ieder jaar door Clive Davis wordt georganiseerd... komt echt het crème de la crème van de Amerikaanse muziekindustrie. Dus ja. heel veel van die mensen die daar waren... hadden een hele persoonlijke band ook met Whitney Houston. Dus het was een zeer, een zeer persoonlijk verlies. Ja, zoals wie allemaal? Uh, Britney Spears was daar, uh, Neo, Sierra, Dr. Dre... Um, er waren ook alle uh, CEO's van alle platenmaatschappijen. Jimmy Iovine. Um, I mean, the list goes on and on. Mm. Er waren zo enorm veel mensen. Mm. En, wie, en van wie vond je nou dat hij echt een... Uh, want want hè, natuurlijk heel Amerika uit zich in, in tranen. En uh, wij hier in Nederland denken af en toe... Nou, dat was misschien lichtelijk overdreven. Maar van, van wie uh, vond je de speech echt wel heel mooi en, en, en echt? Um, Diddy gaf een speech uh, tijdens dat gala... Um, P. Uh, diddy. Yeah. P. Yeah. Yeah. Yeah, diddy, Puff <laughs> Daddy. Diddy. <laughs> diddy. Um, hij, diddy is iedereen kent Diddy omdat hij altijd heel luidruchtig aanwezig is... en vaak overdrijft in zijn statements. Maar hij gaf een hele mooie uh, speech... voor right, uh, dat uh, gala... Waar hij zei, van hij, hij haalde aan hoe, hoe hij persoonlijk was geïnspireerd door Whitney Houston. En hij zei op een aan het einde daarvan, uh, zei hij, nou laten we nou allemaal even opstaan. En let's shake it out, want we moeten toch gewoon verder. En we zijn hier met elkaar en de hele muziekindustrie is hier. En uh, let's go, the show must go on. Het uh, is wat uh, Whitney uh, zou hebben gewild. Dus ik was erg uh, gepakt door zijn uh, ja. toespraak. Um, die Clive Davis, uh, haar ontdekker eigenlijk. En de man die ook dat feestje gaf. Uh, die deed ook ja. een speech over haar. Daar een klein stukje van. Luister even mee. Ik ben persoonlijk devastated door the loss van iemand die zo veel voor mij heeft me voor zoveel so jaren. Whitney was zo so full van leven. Ze was zo. So looking forward to tonight. She was not at all scheduled to perform. She loved music. And she loved this night that celebrates music. Ja, Clive Davis dus, haar ontdekker. Arjan, ja. dankjewel. Ik ga verder praten hier met Guus uh, aan tafel. Dankjewel. Graag gedaan. Tot, <laughs> Tot later. Bye. Guus Hooghaar dus popjournalist. Um, ja, in Nederland ook flink wat reacties hè, op de dood van Whitney en uh, Onder andere van uh, zangeres Glennis Grace. Na de dag dat het echt bekend was dat zij dood was... kon ik het toch niet echt geloven. Toen ben ik gaan slapen, heel onrustig. En toen werd ik morgens wakker. En toen zag ik het weer. En iedereen was echt in shock gewoon... Ja, toen kwam bij mij, viel bij mij ook het kwartje van dat het echt wel zo was. Ja, Glennis Grace, lekker Amsterdamse. En dan uh, Henkel Smits, die twitterde... Fuck, een van de mooiste stemmen uit de popmuziek... is na een, uh, uh, nou, een beetje een rot leven de laatste jaren op 48-jarige leeftijd overleden. Um, uh, als je al die reacties hoort, Guus, denk je dan van... het is wel lichtelijk overdreven of, of was zij wel echt groot? Nee, dat was het wel. In de ja, middenjaren 80 tot begin van de jaren 90 was zij een superster... En uh, een aantal mensen die je uh, nu aan het woord die, hebt uh, hoort, die hebben dat bewust meegemaakt. Nou ja, jijzelf ja, natuurlijk. Het was, ik, ik, was jouw eerste plaatje, toch? Het was een van... I Wanna Dance With Somebody was één van mijn eerste singeltjes. Nou, dan, ja. Als je ja. opgegroeid bent met Whitney Houston... En, en er was in die tijd was er ook geen ontkomen aan... Ja. Uh, dan kan ik me voorstellen dat je daar wel door geraakt bent. Ja. Die twee uh, eerste albums van haar. Uh, ik weet niet, Whitney Houston en Whitney geloof ik. Uh, met al die ballads. Ja, fantastisch. Ik heb uh, van mijn twaalfde tot mijn achttiende. Dat loop meebleren. mee blaren. En nog steeds met Singstar, wat ik graag doe. Dat zijn de beste nummers. Dus we ballads. gaan straks ook een stukje horen. Li live in de <laughs> uitzending toch? Dat we haar... ja, nou, hmm. ik denk net tijdens de langs lijn dat ik dat doe. Um, uh, was zij echt... Ze wordt geroemd om, om haar stem hoe ja, ik heb er niets van stand van jij wel hoe goed was die stem nou dat was die was wel fenomenaal uh, je noemde het het, het, ook het bereik al hè, drie uh, bijna drie octaven ja dat zegt maar ook namelijk niet zoveel nou niet ja, ja dat is dat is dat is dan moet je wel wat kunnen dan dat is uh, je hoort ook wel dat ze zeker in de begintijd uh, um, een enorme uh, ja ze heeft een enorm bereik en ze ze kan echt de zon in een liedje laten schijnen uh, ja, het, het, het, zo, liedjes, zo liedjes gaan stralen. Dat, uh, dat werd naarmate de tijd vorderde en uh, het, het drugsgebruik troenam uh, aanmerkelijk minder. Ja, ja. Even nog uit uh, in haar hoogtijdagen, 91, toen soms ze uh, tijdens de Bowl het Amerikaanse volkslied. Dat wordt wel een beetje beschouwd als nou, een van haar hoogste punten, geloof zeker, ik. Hè? Zeker, zeker. Ja, luister even mee. Dan gaat dat al nog een paar minuten door. Ik zie er nou, een beetje ook, moeilijk het, kijken. Het dus. is op single gezet. Nee, het is heel, heel mooi. Het is op single gezet. Ja. Ten tijde van de Golfoorlog. Dus het werd ook gezien als een soort extra statement... voor de jongens uh, over zee. Ja. Uh, ja, dit is fenomenaal. Zij was natuurlijk... Als je bij dit soort stemmen denk je... Ik hou aan de Aretha Franklin's en of haar moeder Sissy Houston. Arita Franklin was toch ook de tante? Ja, uh, haar p-tante Sissy Houston. was Haar moeder was ook een, een, een, een geweldige gospel. Is, want ze leeft nog steeds een gospelzangeres. Dat zijn vrij forse dames die, uh, die dat, dat volume, laten we zeggen, ergens vandaan halen. Zij was natuurlijk vrij smal. Ja. Uh, dus dan moet je helemaal hard werken om zo'n enorm uh, bereik te hebben. Zij is uh, eigenlijk groot geworden of, uh, door MTV. Of je kan zeggen MTV is door haar groot geworden. Maar dat was heel bijzonder in die tijd voor uh, Zwarte Dame. Ja, of... nou ja, Michael Jackson was natuurlijk eigenlijk de eerste... die uh, iets eerder de, de barrière brak. Hè, die door de, uh, ja, MTV liet wel een zwarte artiesten zien, maar niet zo heel veel... Onder Michael Jackson, daar konden ze eigenlijk niet onderuit. Whitney Houston was zeg maar de, de vrouwelijke variant daarvan. Um, en hebben we het over Halfweg de jaren 85. Ja, 85 zoiets. kwam haar eerste album uit. Ja. Uh, dus dat is niet zo heel erg uh, snel uh, na, wat het trailer is volgens mij, 83. Als ja. ik niet vergis. Uh, daar konden ze, daar kon men ook niet, uh, niet echt... Uh, uh, uh, uh, ja, dus ze, ze kon mij. daar niet reageren. Ik ja. kon, kon even niet op het woord. <laughs> um, en hoewel uh, uh, in het boek I Want My MTV, ik dat is een flinke pil uh, over de, de, de geschiedenis van de van de videozender die ja. iedereen kan aanraden, want de 600 pagina's alleen maar anekdotes. Uh, daar wordt uh, Peter Barron, uh, dat, is, dat was de video uh, uh, man van het label van uh, Peter Houston, ja. die zegt er ja, op zich maakten ze niet zo'n enorm uh, Spectaculaire videoclips, zeker in het begin niet. Met uh, I Wanna Dance with Somebody werd het al. Werd, werd ook iets sexier met dat, uh, dat lika jurkje. Ja, Vreselijk. Daar had ik toen een bakband in zo'n roze. Gat wat lelijk. Daarvoor was het ja. al een redelijk kuis. Dus en ze was natuurlijk hmm. ook wel een, wel een, uh, een tiener die heel beschermd opgevoed is in New Jersey in een, in een uh, Baptistengezin. Ja, moeder gospelzanger. Is, dat wordt meestal niet zo heel erg wild. Nee. Um, maar het begon wel op te vallen door die clips. Want in, in het boek vertelt Peter Berry het verhaal... dat hij op uh, How Will I Know wordt in Engeland uh, geschoten. En dan krijgt hij op een gegeven moment een telefoontje... van uh, uh, de VP van Arista. Dat is de vice president van het label. Hij ja. zegt, ja, ik krijg zo meteen een belangrijk telefoontje. Je moet even iets voor ons doen. Hangt Tommy Mottola aan de telefoon. De grote baas, de van, grote Sony. baas van Sony. En later uh, nog een tijdje echtgenoot van Mariah Carey. Ja. En die zegt, ja, ik krijg zo meteen nog een telefoontje... van een vriend van mij en die moet het even iets voor me regelen. En het volgende telefoontje is Robert De Niro... En die zegt hey Piet, it's Bob de Nero wat is je guys doen tonight <laughs> en uh, en Whitney Houston die die dat vervolgens hoort die, uh, die uh, raakt daar enigszins van uh, van haar uh, apropos van dat blijkt dat die Robert de Nero haar dus al de hele tijd stalkt om een keer uit te gaan en waarschijnlijk wel wat meer en dat hij ook ouders belt en zo dus ze had, maar ze had er helemaal geen zin in maar dat oh, ja? dat Robert de Nero haar ik wil zeggen, stalkt om een uh, afspraak met haar te krijgen. In die tijd, dat zegt toch wel iets over haar status. Ja, ja, ja, ja. hij viel wel op, op donkere vrouwen, toch? Ja, en op Campbell op. heeft hij nou niet eens ja, mee gehad. Maar dat is nooit, uh, de, tussen hem en Whitney, dat is nooit... Van nee, voor, voor zover ik weet heeft hij ze zelfs nooit die met, die met, met, met een uh, blanke meneer gehad. Ellie Murphy, wat... Uh, en die Murphy wel, geloof Schijnt ik. Schijnt en ja. die quarterback, uh, Ray Cunningham, als ik me niet vergis. En uh, nou, ja. Bobby Brown natuurlijk. En later nog een zanger, Ray J. En natuurlijk Bobby Brown. Uh, maar trouwens het verhaal gaat dat hij haar aan drugs heeft geholpen. Maar jij zegt, dat is niet zo. Hè? Nou ja, die, jawel. De, die, uh, Bobby Brown stond al bekend als de party animal. En uh, ze heeft later het huwelijk omschreven als de princess... Uh, uh, met het beest of de bad boy. Ja, dat, die reputatie had hij al natuurlijk. En uh, was, ik weet niet uh, wat het is wat uh, succesvolle mooie vrouwen... Uh, ze dus gaan zoeken in uh, in, uh, in Bad Boys. In Bad Boys. Daar zal twijfel in een Guus, van dat zal ook het 25 jaar geleden zijn. dat weet je toch wel. Nee, vrouwen we vertel op, me dat op Bad Boys. Is. Dat is gewoon zo. Punt nou. uit. <laughs> Hij heeft er wel uh, naar, naar richting de Poorten van de hel gesleept met zijn uh, met zijn uh, drugsverslavingen uh, inderdaad. En dat is het natuurlijk. Uh, ze zijn er volgens mij ergens op begin jaren 90 getrouwd. Dat was wel het moment waarop het uh, zwaar mis is gegaan en nooit meer is goed gekomen. Ja, daar um, hebben we nog een uh, fragmentje van. Uh, haar drugs gebruik, ze uh, dus zei in interviews, ze gaf het ook gewoon toe. Ze stak het niet onder stoelen of banken. Dus, dit zei ze erover. I don't like to think of myself addicted. I like to think of I had a bad habit. Which can be broken. Ja, Bad Habit Which Can Be Broken. Nou, dat viel wel mee, want waar was dat ze was allemaal aan? tegen uh, cocaïne, marihuana en allerlei combinaties daarvan. En dat is uh, natuurlijk funest. En zeker, wat ik al zei in het begin... dat ze ontzettend hard moest werken. En je moet zo'n stem wel, uh, wel goed houden. En uh, ze had natuurlijk wel een, een, een talent. Maar ja, als je, da, als je dat vergooit en als je... Een maandenlang in je pyjama op de bank televisie kijkt... terwijl je alleen maar drugs gebruikt... dat is natuurlijk niet goed voor je stem. En dat is ook wel gebleken, want haar laatste albums... was uh, nog maar een schim van uh, wat ze was. En ja, iedereen verwacht het wel natuurlijk. Uh, uh, uh, um, die, die liedjes die ze zong, zeker die ballades die Jano zo mooi vindt... er zat altijd die, die money note in. Die hele hoge uh, ja. uh, uh, uithalen. je moest ze wel halen. en Ik, ik zag Whelan uh, bij de Wereld Door even hiervoor. En die zei, ja, dat was ook het moment... Uh, uh, wat mensen in de zaal, de toen waar hij erbij was... daar, daar wachtte iedereen op. En als dat, als dat niet goed was, dan stapte iedereen op. Nou, dat is natuurlijk wel een, wel een verwachting. Ja, Voldoe er maar eens aan. Ja, en ik geloof dat dat er ook wel psychisch ook nekt. Hè? Dat ze, ze, ze, ze, ze zei zijn een interview van... De, de, en het gaat pas goed met mij als mijn platen goed gaan, dan gaat het goed met mij. De stem helemaal totaal verpest door de drugs. Dus dat, ja, nou ja, dat werkelijk uh, stops. En... Ze had uh, het voorbeeld van andere zangers moeten vervolgen. Uh, Meven Stapels, bijvoorbeeld ook een gospelzangeres die uh, een stuk rustiger, die ook een norm kan uithalen, maar een stuk rustiger is gaan zingen. En ik denk dat zij nooit uh, de, de overstappen heeft durven, kunnen, willen maken naar een, maar een ander rustiger repertoire. En nou ja, die drugs hielpen dus ook niet daarbij. Nee. Voor die stem. Um, op een gegeven moment ze is ze wel een aantal keer afgekikt. Toen kwam ze weer terug. De laatste wereldtoernooi was in 2010 en toen had ze dus die stem niet meer. Die was gewoon niet meer zoals vroeger. En de fans liepen boos weg en gaven dit commentaar. She should have turned up. No. Sorry, we have to leave early. Big waste of money. It was dreadful. She couldn't entertain a dead rat, to be honest. It's the worst concert I've ever been to in my life. She couldn't entertain a dead rat. <laughs> ja, yeah. ja, dat, dat, dat is natuurlijk funest voor je zelfvertrouwen. zeker als, <laughs> als iedereen. Uh, uh, die, die noten en dat, uh, dat uh, geweld, dat is ook geweld, van je verwacht. Ja, ik, dat had ze ook denk ik niet moeten doen. Ze had, uh, heeft zich blijkbaar omringd met mensen die uh, tegen haar hebben gezegd: Nee, moet je doen, joh. Nou, ja, dan kan je wel. Het is wel tragisch, toch? Ik het, wil, is heel, dus, het, is, het is diep triest. Ja, ja. ja. Al is het overigens natuurlijk officieel niet doodgegaan aan drugs. Maar aan wat? Aan een combinatie van uh, alcohol en, en slaapmiddel. Dus dat is. Uh... Maar goed, daar gaat er wel een hele geschiedenis aan vooraf dan weer. Wat ik nog even benieuwd ben daar, Guus... Want ik geloof niet dat Whitney Houston als een, als een, als een, als een, als een grote cultuur-erfgoed wordt gezien. Dat niet. Maar je hebt wel nou ja. mensen die zeggen van... Daar behoor ik ook toe. Whitney Houston is toch heel leuk. En vergeleken met Mariah Carey... Het is natuurlijk altijd een prachtige stem, maar Maria is zo fout. Ja, maar Maria zingt zing nog wel. En, uh, hmm. uh, maar, maar wat is dat theris, toch? Dat News er meer dan geaccepteerd dan is? Nou ja, misschien dat. Uh, het is natuurlijk wel zo dat papartiesten waar een, uh, een randje in zit, een zwart randje aan zitten, waar, uh, waarom is Amy Winehouse zo interessant? Nou, dat heeft te maken met het, met het feit dat ze hele mooie liedjes zong, Maar ook omdat ze natuurlijk een, een, een, een los projectiel uh, was. En dat gold voor Whitney News. Dat werd eigenlijk alleen maar interessanter, hoe erg het ook is. maar... Uh, Doordat ze uh, met Bobby Brown ging en, uh, en uh, drugs ging gebruiken en, uh, en, en, en in deze rare reality serie ging spelen ja. en, en ergere dingen ging doen. Dan nog een klein stukje van wat ze zong bij de Olympische Spelen in 88: dat was dit: ja. bij de Grammy, nee, de Olympische Spelen. Nou, dit moet je kunnen. Ja, oh ja. ik zoek, ja, jammer dat je niet mee zong, Willemijn, <laughs> ik zong op de webcam mee <laughs> in stilte. Ik zal meteen op weg naar huis in de auto. dank je dankjewel. Graag gedaan. BNM Today, Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord. Als eerste topontwerper Hans Ubbink. In Griekenland is het grote paniek en dat is begrijpelijk. Maar we moeten niet vergeten wat we allemaal opgebouwd hebben. Ik stond hier in Parijs in de metro gisteren en ik dacht: wat is het toch een mooi systeem als mensen elkaar helpen? Je komt met het ding van A naar B. En dat kan alleen als je niet alleen maar aan jezelf denkt. En dan PVV Tweede Kamerlid Fleur Agema. Volgende week is het krokusreces. En deze week wordt dus bikkel in de kamer. Misschien ga ik zo toch nog even een last minute vakantie boeken. Want studeren kan natuurlijk ook in de zon. Hmm, lekker in het zonnetje met een parasol of een spaatje blauw. En mijn ugs, jawel, inruilen voor een paar slippertjes. Dat is geen slecht plan. En voor alle romantische onder ons... Happy is Day morgen. Burgemeester van Groningen, Peter E. Winkel. We zijn in Nederland het gevoel voor proportie verloren. Over de Elfstedentocht en de massale media-aandacht is al veel gezegd. Dieptepunt vond ik het NOS-journaal dat tientallen minuten een persconferentie uitzond... waarbij geen nieuws werd gebracht wat niet al iedereen wist. Het gaat niet lukken. En zijn we nou zo verbaasd over de dood van Whitney Houston? Nederland is in één grote hype veranderd. En helaas zal het nu wel even duren voor de volgende hype zich aandient. Welk boek wordt managementboek van het jaar? Kijk voor de zes nominaties op managementboekvanhetjaar.nl, managementboek.nl, de beste boekensite en meer. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid. Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld?